Dubbele moord en een brand. Kom aan, haast u. Ah, oh, ja, terrorist. Kom oh, bij. Sam. Rudy. Hey, Rudy. Wat nieuws? Ja, zoals ik aan de telefoon al zei, dubbele roofmoord. Een roofmoord? Ja, hoe het allemaal precies gegaan is, daar heb ik nog gezicht op. Maar de daders hebben in elk geval de medicijnkasten van het dienst Spoed geopend. Met speciale sleutels die alleen de verpleegkundigen hebben. Dus het waren insiders. Niet te snel conclusies trekken, hè, Sam? In elk geval, ze hebben die kasten geplunderd. In de eerste kast zitten courante geneesmiddelen en daaruit zijn alle tranquilizers weg. En uit de tweede kast, die met de verdovende middelen, is al de morfine weg. In alle varianten. Hè. Tabletten, zetpillen, injecties. Maar ze moeten betrapt zijn door een verpleegster en een van de twee bewakingsagenten. En uh, ze hebben die mensen neergeschoten? Zonder pardon. Van op nog geen meter afstand, voor zover ik kan inschatten. De lijken liggen nog in de spoedafdeling, dokter Maas is erbij. Langs waar zijn ze gevlucht? Ja, volgens mij langs een van de nooduitgangen... want ik heb een bloedspoor gezien dat in die richting loopt. En ze hebben een pistool laten liggen. Waarschijnlijk het moordwapen. Hm. Een van de kogels heeft ook een voorraad met geraakt. zoals er brand ontstaan. Jesus. Gelukkig heeft het personeel de vlammen kunnen doven... anders was het een catastrofe geworden. Hm. Maar langs waar zijn die gasten binnengekomen? Waarschijnlijk langs de buitendeur van spoed. Twee verpleegkundigen met wachtdienst lagen gekneveld in de inkomhal. Geblinddoekt. Hun mond was dichtgetept en ze waren knock geslagen. Een van de twee is Jo Geibels. Die kan al praten. Hij wacht op ons in een kamer. Hé. Hey. Dag Veronique, Dokter Maas. Ah, dag jongens. Ook vroeg uit uw bed gelicht zie ik. Ja, niet te dichtbij komen, want het ziet er verschrikkelijk uit. Schotwonden. ja. Van dichtbij beschoten door een zwaar kaliber. Vooral de bewaker daar is lelijk toegetakeld, boch. Maar meer kan ik daar nu nog niet over zeggen hè? Een tijdstip van overlijden. Dat is voor allebei hetzelfde. Een uur geleden, drie uur dus. Merci, Veronique. De Dams, wij gaan eens met uh, Jo Geibels praten. De koning ondervraagt zoveel mogelijk personeel, oké? Okay? Ja. Meneer Geibels? Oh. Zijn jullie van de politie? Hoofdinspecteur Van Deun van de Federale Gerechtelijke Politie. Dit is mijn collega inspecteur Dams. Goeiedag. Gaat het een beetje? Oh, nee, meneer. Nee, eigenlijk niet. Ik heb, ik heb barstende hoofdpijn. Ik, ik, ik zal niet lang kunnen praten. Ja, kunt u gewoon in kort vertellen wat er gebeurd is? Uh, ik... Ik had wachtdienst samen met, met uh, mijn collega, de... Felix, Felix Stevens. En wij zaten in, in de, de ontvangstruimte. Op de spoedafdeling? Ja. was er dan geen spoedarts in de buurt? Ja, ja, ja. Dokter Van Bellen. Die zat een beetje verder in zijn bureau. Het, het was heel kalm, hoor. We hadden de hele nacht nog niemand binnengekregen. En opeens wordt er gebeld en we kijken op het... Uh, Schermpje van de, van de videoparlofoon. En, en we zien een jongen staan. Een jongen met zijn hoofd helemaal uh, onder het bloed. Ja, ik doe natuurlijk onmiddellijk de deur open. En die jonge gast die, die springt naar binnen. En, en dan, ja, er was, er was nog iemand bij. Een, een vrij grote persoon met, met een masker op. En ze spoten met zo'n. Uh, Zo'n ding is, zo'n zo spray uh, in, mijn, in mijn gezicht. Een pepperspray? Een pepperspray, ja, ja. En ik was verblind. En het volgende moment kreeg ik kreeg een heel harde klap op mijn hoofd. En, en ja, dan werd alles zwart. En toen ik wakker werd, lag ik op de grond aan handen en voeten gebonden. Tape op mijn lippen en een blinddoek aan. Hoe is het eigenlijk met Felix? Hij is er erg aan toe. Een zware hersenschudding naar het schijnt. Oh. Herinnert u zich verder nog iets? Nee. Nee, eigenlijk niet. Het ging ook allemaal zo snel. Waar hebben die inbrekers eigenlijk allemaal uitgespookt? Ja, de details gaan we u besparen, meneer Gebbels. Maar ze hebben de medicijnkasten van spoed geplunderd. Nog eens. Is dat dan nog gebeurd? Ja, onlangs nog. Niet zo brutaal natuurlijk, maar uh, de ding is... Um... Allee... De Verdonk, die kon er ook wat van, hè? Verdonk? Ja, Piet Verdonk, onze vroegere hoofdverpleegkundige. Die, die, heeft, die heeft hier kilo's kalmeermiddelen gestolen. Welop, is daarvoor gestraft, hoor. Gedegradeerd. Balken, deze heren zijn van de politie. Mijn vrouw, Rita. Heren? Dank mevrouw. Goeiedag. Een um, kopje koffie? Nee, doe geen moeite, mevrouw. En uh, waarmee kunnen wij u van dienst zijn? Wij onderzoeken de roofoverval van vannacht in het ziekenhuis. Er is daarvoor een fortuin aan medicijnen gestolen. Vooral tranquilizers en ook een partij morfine. Alsjeblieft. Bij ons, in ons ziekenhuis. Wel, meneer Verdonk, wij hebben vernomen dat u niet zo lang geleden... ...binnen het ziekenhuis een sanctie heeft gekregen voor het stelen van medicatie. Uitgerekend ook tranquilizers. Ja, oh, stelen. Stelen... Ik nam regelmatig iets mee, ja, was dat stelen, ja, ja. In mijn ogen maar een heel klein beetje. En dan concludeert u nu dat ik betrokken zou zijn bij een overval. Dat ik mensen gedood zou hebben, dat is nu toch... U had een motief. Want uw zoon is zwaar verslaafd aan tranquilizers. Ah, ja. Nou, dat weet ik ook al. Godverdomme toch. En dat onze Robbe verslaafd is, dat is zijn schuld niet. Toen hij zeventien was, heeft hij zijn kleinbroerke... ons Janske voor zijn ogen zien verongelukken, meneer ik ging kapot van verdriet en schuldgevoel. Onze huisdokter Van Kraan heeft hem als hulpmiddel een tranquilizer voorgeschreven. En hij... Hij, ja. hij... hij mocht die pillen twee, drie weken nemen. Maar na maanden was hij ze nog aan het slikken. En bij Van Kraan mijn voorschriften lospeuteren en hem plechtig beloven dat hij zou afbouwen. Ja. Op een keer hadden we veertien dagen niks van hem gehoord. We zijn hem naar gaan zoeken, hè. we hebben hem gevonden op zijn kot. Stront zat op de vloer, doosje kalmeermiddelen naast hem. Hij is vrijwillig naar een ontwenningskliniek gegaan. Ik besefte dat er iets moest gebeuren, maar... de afkikverschijnselen waren verschrikkelijk. Onze Robben zag vreselijk af. We konden het echt niet meer aanzien. En onlangs hebben we hem op eigen verantwoordelijkheid uit de kliniek gehaald. Hij beloofde dat hij zijn gebruik onder controle zou houden... en dat hij zou afbouwen op eigen kracht. En is dat afbouwen gelukt? Een paar weken. Niet langer. Hij slikt nu zelfs meer dan vroeger. En wie bezorgde die medicamenten? Ik. Mijn zoon kan niet zonder meneer Van Dijn. Begrijpt u nu waarom ik af en toe stal van mijn werkgever? Omdat ik het niet meer kon opbrengen om bij bevriende artsen... voorschriften te gaan bedelen om telkens andere uitvluchten te verzinnen. Ja, en wat nu? Ja, hm. oh, nu. Vanaf morgen moet ik op zoek naar nieuwe dokters en nieuwe apothekers. Waar is Robbe trouwens? Dat weten we niet. Hij is al enkele dagen weg. Laat ons met rust, meneer Van Duyn. Wij hebben een kind verloren. En we zijn er nog één aan het verliezen. Dus, zoals ik al zei, de slachtoffers werden neergeschoten. Met zware munitie uit het pistool. dat dan ter plekke gevonden werd. Maar ja, dat weten jullie ook al. Bon, de verpleegster, Vera de Haak, kreeg één kogel in het hart. En de bewaker, Car van Dormaal, drie kogels in de maagstreek. Mooie boel. Nog iets? Natuurlijk, Romijn. Ik hou het beste voor het laatst. Vera de Haak had niet alleen veel bloed op haar uniform, maar ook op haar lichaam. En wat blijkt nu, het was net bloed, Gewoon ordinaire ketchup. Bon, uh, mijn tip van de dag, waarschijnlijk zat die inbreker met het bebloede hoofd gewoon onder de ketchup. Ah ja, eerst nog iets over het sporenonderzoek. De bloedsporen naar de nooduitgang waren ook ketchupsporen. En er werden binnen de perimeter nogal wat haar gevonden van een onbekend persoon. Vooral op de kleren van de verplegers in de ontvangstruimte... en op de kleren van de vermoorde verpleegster Vera de Haak. Maar ja, daar zijn we momenteel niet veel mee. Goed. Uh, wat kunnen we nu opmaken uit de bewakingsbeelden? Wel, uh, de twee dieven, een kleine met zijn kop vol ketchup... en een grote met een masker, neutraliseren eerst de twee verplegers. Dan plunderen ze de medicijnkast. Ze worden betrapt door een verpleegster en een bewakingsagent. De... De Kleine met zijn kop vol ketchup... Hè, ...zwaait met zijn pistool om te dreigen... ...maar de grote, gemaskerde, rukt het uit zijn hand... ...en schiet de verpleegster en de bewaker dood. De vierde kogel raakt een fles met alcohol. ...gevolg een ontploffing en een steekvlam. De Kleine zijn mouw ligt in brand... ...en zijn grote vriend met haar masker... ...sleurt hem mee richting nooduitgang. Ja. Uitstekend, Thams. Uh, valt een van de twee op de beelden te herkennen? De grote niet, maar uh, volgens mij lijkt die kleine met zijn kop van ketchup. Huh? wel op de foto van Robben Verdonk. Maar ik ben niet zeker. De beelden zijn bijzonder onscherp. Volgens mij zijn de daders vader en zoon Verdonk, directeur. Die kleine lijkt inderdaad op Robben en de grote heeft de gestalte van vader Piet Verdonk. Een meter tachtig. Ja, dat, uh, dat kunnen we voorlopig niet bewijzen van de hun. De beelden zeggen veel te weinig. Dus, uh, we staan nog nergens. Interessant nieuws, mannen. Het moordwapen staat geregistreerd op naam van Piet Verdonk. Zie dit, zie, directeur? Dag. Mevrouw Verdonk, is uw man thuis? Um, ja, ik kom binnen. Valken, Ja? Wat is er? Bent u hier nu weer? Hebt u ons nog niet genoeg miserie bezorgd? Meneer Verdonk, mag ik u vragen om mee te gaan naar het politiebureau? Bevel van de onderzoeksrechter. Maar wat is dat nu allemaal? Waar, waar, waarom? Het moordwapen is van u. Wat is aan nu voor flauwekul? Kom aan, zeg. Dat zijn leugens. Ik blijf hier. Meneer Verdonk, drijf ons niet tot de uiterste, hè? Alle, kom. Ga rustig mee. Dat is voor iedereen het beste. Mevrouw Verdonk, wij komen straks terug met een huiszoekingsbevel. Meneer, jij doet die huiszoeking met uh, Sam, oké? Okay. Oké. Okay. Nee, meneer Van Deun. Nee, nee, nog eens nee. Ik zeg het u en ik zal het blijven herhalen. Ik heb die overval niet gepleegd samen met mijn zoon. Ik zou zoiets nooit niet doen en Robbe trouwens ook niet. Ja, wat deed uw pistool dan op de plaats van het misdrijf? Dat weet ik niet. Maar uw vingerafdrukken staan erop. En ook de vingerafdrukken van twee andere personen. Wie zijn dat? Robben en wie nog? Meneer Van Deun, alsjeblieft. Ik geef het op. Ik zeg niks meer. Kom, hè. Dan een secondje. Nieuws. We hebben bij de huiszoeking de tranquilizers gevonden. Allemaal uit de stok van het ziekenhuis, dat hebben we gecheckt. Als hij nu nog ontkent, dan weet ik het niet meer. Goed werk, inspecteur Dams. Kom maar mee binnen. Meneer Verdonk. Zo pas werd bij u thuis het grootste gedeelte van de gestolen tranquilizers gevonden. Vanaf nu bent u hoofdverdachte in deze zaak. Tranquilizers bij mij thuis? Daar weet ik niks van. Maar enfin, Piet, de twee moorden werden met uw wapen gepleegd. nadat de volledige buit wordt bij u thuis gevonden. moet ik daar nog een tekeningsje bij maken. Ik ben onschuldig. Ja, daar zal de jury dan dus hartelijk om lachen. Hij is het, hè. Hij en zijn zoon. Ja, maar we zullen absoluut je zoon moeten vinden. Maar die heeft toch nog altijd een kot in Brussel? Is rondneuzen bij zijn medebewoner? Dat is een goed idee, Sam. Doe maar. Oké. Okay. Rudy en ik gaan de handel en wandel van mevrouw Verdonkens van dichterbij gaan bekijken. Hmm. Tien over drie. Jos moet naar River. Ze werkt tot drie uur vandaag. Hmm. En als ze van haar werk nu eens ergens anders naartoe gaat? Dan blijven we zitten tot ze thuis komt, hè? Maar kijk, daar is ze. Met de fiets. Oh, ze stapt onmiddellijk over in haar auto, Romijn. Oké. Okay. Volg haar discreet. Van de? Ja, Romijn. Op Robben zijn kot ben ik niet veel wijzer geworden. Sorry. Maar jij hebt toch iets. Ja, ik heb met zijn overbuur gebabbeld. Je zei dat hij me al lang niet meer had gezien. Alleen heel even twee weken geleden met zijn nieuwe vlam. Een zeker kaatje. Haar familienaam kende hem niet. Maar het is een ferme madame van meer dan een meter tachtig. En ze studeert filosofie. Allee, we zijn weer veel wijzer. Romein, ze gaat daar binnen, in dat kleine huisje nummer 34. Ah, Sam, Sam, zoek eens gauw op wie er woont op Beertse Steenweg nummer 34. Jep. Romein? Ja, Sam? Leon Smulders, dat is waarschijnlijk haar vader. Merci, Sam. We gaan er eens een kijkje nemen, hè. Dag. Ik ben benieuwd wat madame Verdonk hier uitspookt. Misschien is ze gewoon op bezoek bij haar vader. Hij hey komt van haar raam weg. Ze ziet u hier kieken. Ze, ze is iemand aan het verzorgen. Dat is Robbe Verdonk. Bon. Ik bel aan. Stel jij u bij de achterdeur. Je weet nooit. Oké. Okay. alweer. Mevrouw, ik wil uw zoon spreken. Nu. Die is er niet. Ik weet zeker dat hij hier is. Rudy, actie! Rudy, verdonk! Kom, jong! Mijn, mijn bureau! Pas op! Pas op voor mijn arm! Dus je geeft toe dat je betrokken wordt bij de overval? Dat geef ik toe, ja. Nou, je kunt ook niet anders, hè? Want de feiten spreken voor zich... Je zet zwaar verbrand aan uw rechterarm, dat klopt met de videobeelden. En uw vingerafdrukken staan op het pistool, en dat klopt ook met de beelden. Ik heb er meestal zwaaien. Ja, maar je hebt niet geschoten. Dat was uw vader. Dat is niet waar, mijn vader heeft hier niks mee te maken. Die was er helemaal niet bij. Ja, als uw vader de schutter niet was, wie dan wel? Dat weet ik niet. Nou, hoe kan dat nu? Je pleegt samen een overval, maar je weet niet wie uw maat is. Ik zeg niks meer. Hoe meer je het onderzoek tegenwerkt, hoe hoger uw straf zal zijn. Beseft u dat? Maar ik komt nogmaals. Wie was die grote gemaskerde gestalte? Als het uw vader niet was, hè? Boom, zwijg dan maar. Dus Robbe Verdonk bekent. Hij bekent dat hij medeplichtig is aan de overval. Maar hij ontkent formeel dat zijn vader er iets mee te maken heeft. Ja, en hij wil ook niet zeggen wie die gemaskerde man wel was. Pas op, het zou kunnen, hè. Dat de gemaskerde iemand anders was. Er staan een derde type vingerafdrukken op het moordwapen. En dat hebben we niet geïdentificeerd. Maar als zijn vader er niet bij was, dan hadden ze ook niet de know-how van zijn vader... in verband met het ziekenhuis, hè, de beveiliging en zo. Dus moeten ze hun slag heel goed voorbereid hebben. Die moeten hier dus uren rondgelopen hebben, ook die gemaskerde. Dus die staan ergens op bewakingsbeelden. De videobeelden van de vorige dagen. Schitterend gezien, de koning. Uh, ik stel voor dat jullie alle beelden van de bewakingscamera's van de laatste week bekijken. Uh, tot jullie iets verdachts opvalt. Allemaal? Allee, Joepie, we mogen weer eens naar de cinema. man. Oh, jongens, toch uh, 16 camera's, maal 24 uur, maal 7 dagen. Plus de beelden van de videoparlofoon. Die heb ik eerst in de recorder gestoken. Dat zal het snelst gaan. Meneer de operator, avou? Allee dan. dan. Uh. Beelden van een mug die wegrijdt, beelden van een mug die slachtoffer binnenbrengt. Al oh, dat volk dat door die deur binnen en buiten gaat, zeg. Ja, dat zijn familieleden of vrienden van de patiënten. En af en toe is iemand met een bloedneus of zoiets. Wacht, wacht, wacht. wacht. Spoelt dat eens terug? Dat is een jong meisje dat niet naar binnen gaat. Die komt aandachtig checken hoe alles hier werkt. Kijk. Kijk. Ze neemt foto's met haar gsm. Oh, ze is schrikt van de camera. Die had ze niet gezien. Dat klopt niet, hè? Zet dat beeld stil. Oh, mooi. Wat een grote. Een stevige, hè? Net een van die moderne tennispeelsters. Een grote, ferme madame van meer dan een meter tachtig. Hè? Huh? Wel, dat zei die een overbuur van Robben over Kaatje. Robbe zijn nieuw lief? Amai, wat helpt ons dan? Print dat stilstandbeeld beeldjes uit? Kaatje studeert toch ook aan de VUB? Ik zal naar het secretariaat van de NIF gaan en ik vraag daar de gegevens van alle studenten met de voornaam Kaatje. Ook de foto die op hun studentenkaart staat en misschien zit ze ertussen. Dan hebben we haar adres en misschien is zij wel... De echte medeplichtige van Robbe. Beeld u dat meisje eens in met een zwart trainingspak en een masker? Op die videobeelden ziet hij eruit als een man. Zeker weten. Oké. Okay. Doe maar, Sam. Tot morgen. Ja. Romain, met Sam hier. Hè. Ik ben juist klaar in de VUB. Bel je mij daarvoor op? Het is drie uur morgens. Romain, het is belangrijk. Ik heb de foto's van alle kaartjes vergeleken met de stil van het meisje aan de deur van spoet En ze zat erbij. Ze heet Kaatje Baks. Ze woont in Halle, maar ik heb ook haar kotadres in Elsen. Oké. Okay. Dan gaan we ze morgen oppakken. Allee, waarom nu niet? Morgen, Sam, morgen. Kaatje Baks? Ja. Federale gerechtelijke politie. We willen dringend met u praten. Wilt u meekomen naar het bureau alstublieft? Denk je niet, aan. Dan gaan we ze halen, hè? Dan komen we naar boven, hè, Kaatje? Oké, okay, het is Ik kom. Hoe lang gaat dat mens nog wegblijven, zeg? Kijk, ze probeert via de brandtrap te vluchten. Hou ze tegen, Rudy. Op de tonnen gaan we weg. Kaat, we willen alleen maar met u praten! Alle conversies naar beneden. Nee, niet springen, niet doen! Oh. Oh. Het is niet waar, hè? Dat was zeker vijf meter hoog, die heeft alles gebroken. Help haar. Ik ben een ambulance. Hier, laat maar. Het gaat wel. Neem mij maar mee. Kijk, je bax, uw vingerafdrukken staan op het moordwapen. Er werden overal haren van u gevonden op de plaats van de misdaad, tussen. Hoofdinspecteur, ik beken. Ik beken alles. Ik heb die overval beraamd en ik heb die twee mensen doodgeschoten. Ik heb spijt van wat ik gedaan heb. Nou, daarvoor is nu een beetje laat, hè. Was zo'n bloedbad echt nodig? En dat was mijn bedoeling, die ik, ik panikeerde. En het was nogthans allemaal heel goed begonnen. Uit dat eerste medicijnkastje hadden we wel een rugzak vol met kalmeermiddelen gepikt. Voor Robben. Wat ah, tref ik, Robben? Ja, yeah. kom, we zijn hier weg. Nee, we zijn nog niet weg. die doet deze kast toe kopen. daar zit morfine in. Morfine, dat heb je toch niet nodig? We nee, kunnen die stuf voor veel geld verkopen. En geeft dat dan een goed doel. Hé, kom aan. Nee, Katje, dat duurt veel te lang. ons betrappen ze ons. Doe dat open, luis. Oh, bingo, je zit voor duizenden euro's in. Allee, snel. Ja, jong. Nee, wat, zeg, geef dat hier terug. Dus. Los, of ik schiet! Geef dat pistool hier! Ah! Oh, godverdomme, hè! Katje, kom maar, move it. Blijf staan! Niet bewegen! Ah! Shit! Beloof me, Robben. Oh, wat een arm, sorry, Brandt! Wat een arm, sorry Brand. We zijn dan naar Robben zijn ouders gevlucht... ...en zijn moeder heeft hem verzorgd. En ik ben teruggegaan naar mijn kot. Ik had nooit gedacht dat jullie mij zouden vinden. Ja, dat doen wij altijd. Maar waar hebt je toch dat waanzinnige plan vandaan gehaald? Hoofdinspecteur, ik... Ik moet het altijd opnemen voor de zwakkeren. Ik moet altijd vechten voor de underdogs. Het is alleen jammer dat ik soms controle verlies. Hm. Soms word ik zelfs een beetje bang van mezelf. Ergens hoop ik zelfs dat ik hiervoor leven levenslang krijg. Ik is soms die tijd niet meer kan uithalen. Ja, daar zal de rechter wel over beslissen. Kaatje heeft een wijs los, hè? Dat kind heeft hulp nodig. Ja, dat is onze job niet meer, hè, Rome. Pintje? Pint te drinken. Dat is een belangrijk deel van onze job. Ja, maar mijn mate en Rudy. Met mate.